Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt een kwart van de functies bij het management en het ondersteunend personeel. Het blijkt uit een reorganisatieplan dat in handen is van de NOS. KLM zou nu te complex, te traag en te duur zijn. Hoeveel banen er precies verloren gaan is niet duidelijk. Rusland is begonnen met luchtaanvallen in Syrië. Rusland zegt dat het de bedoeling heeft terreurbewegingen uit te schakelen. Volgens de Amerikaanse televisiezender CNN gaan de operaties van de Verenigde Staten tegen IS in Syrië ook door. De Tweede Kamer wil dat de Eerste Kamer eerder instemt met een wetswijziging die het mogelijk maakt kindbruiden te verbieden. Staatssecretaris Dijkhoff zegt dat hij nu weinig kan doen voor meisjes van 15, 16 en 17 als asielzoekers die als echtgenoten naar Nederland laten komen. Dat is omdat hun huwelijk in het land van oorsprong in Nederland wordt erkend. In de wetswijziging gaat de leeftijdsgrens naar 18. Het politieteam dat zich bezighoudt met het oprollen van Ecstasy Laboratoria is zwaar overbelast. Dat blijkt uit een nog geheim rapport van de inspectie. Die constateerde werkweken van meer dan 60 uur en werkdagen van 15 uur achter elkaar. De politiebonden noemen dat levensgevaarlijk. Directeur Pijbes zegt dat de twee Rembrandt-portretten binnen enkele weken naar Nederland komen. Het Rijksmuseum noemt de gezamenlijke aanschaf van de twee portretten door Nederland en Frankrijk een heel goede constructie. Ze komen afwisselend in het Rijksmuseum in Amsterdam en in het Louvre in Parijs te hangen. VVD en PVDA willen voorlopig geen ge extra geld uittrekken voor justitie. De coalitiepartijen willen het kabinet niet op voorhand om extra geld vragen, zeggen ze... Een groot deel van de oppositie wil dat er zo snel mogelijk extra geld gaat naar de politie, het OM, de rechterlijke macht en het Nederlands Forensisch Instituut. Het weer: eh, vannacht koelt het af tot een graad of drie, mogelijk een graadje vorst aan de grond morgenochtend vroeg. Overdag zon en droog en 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. In totaal staat er ruim 200 kilometer file in de Randstad. Ik geef een overzicht van de files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel... 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A4, Den Haag Amsterdam tussen industrieterrein Plaspoelpolder en Hoogmade... 18 kilometer en ruim een half uur vertraging... De A10 dan, de ring van Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Er zijn twee rijstroken dicht. De file is nu nog niet zo lang, maar zal snel aangroeien. Op de A27 Utrecht Almere tussen Eemnes en Almere Hout. Zeven kilometer door een kapotte auto. En de andere kant op tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven ook 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 Zandvoort heeft het altijd 25 beleeft. jaar. Jij, Jij bent het. ZFM in 2015 al 25 nee, jaar. En hey, voordat we gaan beginnen met dit programma, eerst nog even ons momentje. Ja, dat is een dance, dance, the night, the dance remix hè? Het is een dance remix. die handjes in de lucht. Hou die handjes in de lucht. En wat heet je zelf alweer? Marie-José van der Kollek. Oh heerlijk dus, heerlijk. heerlijk. Oh, oh, Turn off the music. Maar de vraag is, kunnen mijn handjes alweer omhoog? Welkom bij oh. Stef en Stijn. Stef en Stijn. Of staat Stijn nu achter de mengtafel? Antwoord op die vraag zo meteen naar Oud en Lady Antebellum, something better. I never met you, but I know you're out there If I crossed the oceans, would you be there? A stranger's eyes that somehow When there's better place uh. How can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again, I'll see you again. We've come along Where we began, you know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you when I see you.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 When we not talk about family with family's all that we got Everything I went through You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride. don't Let the light guide your way Yeah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 Put, see see you you. Je wees naar mij. Ja, ik dacht dat je de volgende ging doen. Out oh. Oh, dan had ik niet, moet je even zeggen volgende keer. Met Lady on the balance. Ja, ja something. Something better Dat ja. Is het. Goed zo. Nou, begin weer lekker. Hé, lekker jongens. Moet, nog, moet a, a, nog, acht, nog acht maanden. En dan? Er is het weer Ed Balls Day. Wat? Ed oh, Balls Day. Ik, ik heb het al jaren inderdaad. Heb je echt die 28 april is dat? We hebben vorige keer ook gevierd. Ja, wij hebben Ed Balls hebben we geëerd. Ja, dat was, uh, was wel mooi. Hoe inderdaad. zat het verhaal nou ook alweer? Nou, Ed Balls dat was een Britse Minister of in ieder geval iemand die in daar... de oh, Ja, zoiets. Ja. En die twittert per zijn eigen naam op 28 september. Ja. Dat is zo groot geworden. Iedereen tweet op 28 september zijn April. eigen naam. April. Sorry. En uh, in ieder geval, daar hang je zelfs vorig jaar in de metro ja. van Londen. Een hele, hele grote post van uh, Remember at Balls Day. Uh, en als je goed April. zoekt, kan je die nog vinden op onze Facebookpagina. Ja. ja, nog echt ook. Ja, de... die staat erop. Die ja, heb ik ja, ja. nu voor, maar daarom kom ik er Oh, op. zo. Ja, het is moed. Yo, de Lady on the Bellen met Out Jan's Something Better. Wat leuk dat ze er zijn, die lieve sterven staan. Ja, zat eerst een beetje te klagen op deze liedjes, maar... Um, ik je ze zin, je ze zit ze mee te zingen tegenwoordig. Ja, wat gewoon wel slecht is. Nou, en wat ook slecht was, dat is het glas hier uh, in dit kant. <laughs> Um, ja, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar vorige week, iets voor achten. We stonden net op het punt om de mannen meegeheten te doen. En we moeten hem trouwens eigenlijk vandaag even doen, de mannen meegeheet Want we zouden, we, gaan... een... ja, we, hebben, we zouden het dansje erbij gaan doen. Ja, maar we zouden het dansje erbij gaan doen. Maar dat okay. kon vorige week niet meer. Nee, dat is waar. Want ik um, had door dat Stijn hier als Boris, geloof ik, in de, in de, in de keuken. Ja. mij in de zijk te nemen. Dus ik ja. ren naar die keuken toe. En ik doe de deur niet open op de deur, maar op het glas in de deur. En ik ga zo met mijn arm. <lacht> Door het glas heen. Dus alles lag hier open. Nou ja, jouw vriendin was erbij. Die had snel een EHBO-doos ergens vandaan getoverd. Ja. Als je net zo snel jouw pik uit je broek tovert... dan heb je een goede keuze gemaakt. Ja. Um, en uh, toen moest het even verbonden worden. En we moesten even laten checken. En... Maar dus ja, Stefans moeder was in paniek. Mijn moeder was vrij in paniek. Dus het moest even gecheckt worden. En uh, nee, ik heb wel echt, wat ik dan hoor, ik heb vrij veel mazzel gehad. Want het zat net naast mijn slagader. Zo. Dus dan, uh, dan zou ik echt zo'n zo fonteintje uit mijn arm gekomen zijn. Ja, want er waren heel veel mensen op Facebook en op Twitter ja. uh, die zich van Ja, wat is, is Steven nog oké? Okay, want we lieten niks horen. Ja. Het is zelfs geen nieuws geweest. Ja. Dat we uh, dit live uh, NOS bijna genaar. dood. Ja, nee, niet NOS. Laten we maar maken. Uh, volgens mij. Ja, Dionne Staks die vertelde er wat over. Ja, ja, dus uh, nee, het was wel heftig. Ik heb wel vrij veel aandacht gekregen. Maar Stefan is hier wel. Ik uh, ben Nou, een okay. spanning voor alle luisteraars. Hij is er. Ja, ja Helaas. ik, ik uh, heb wel, uh, nou ja, ik heb denk ik mijn arm nog drie dagen in het verband gehad. Valt ook op zich mee. Kun je dan okay. wel fappen? En, uh, nou ja, <laughs> nee. Zonder. Maar ik was bij mijn vriendin daarna. Oh. <laughs> Aardig goed gekomen. Oh. Oh. Oh. Maar Lekker, ik, ik merkte dus wel. Dit ja. is echt super. Ik hoop dat je niet luistert. Pas wel. Dat zeg maar als je bovenop ligt, dan moet je toch met je armen zo ernaast om je omhoog te duwen. Dat deed pijn. Dat was niet fijn. Maar goed, daarna mocht het verband ik eraf. Ik weet of jij neukt, hoor. Jij, gaat, jij maakt push-ups en dan stop je hem in. Erin, exact. Zeg maar. Ik sport. Maar ik, doet ik, niet ik doe je, het dubbel. Oh. Ik doe het dubbel sport ook. Oké. Okay. En uh, en nou ja, na drie dagen mocht het verband eraf en toen uh, een pleister en die heb ik er gisteren afgehaald en het gaat eigenlijk helemaal prima. Ja. Dus ik ben er gelukkig We're man. Helemaal back on track. Ik ben helemaal back on track voor een nieuwe Stefanus yes. En hoe kunnen we dat nou beter? Dan met de track van Marie-José van der Kolk! <middels> de chick komt gewoon in een airplay-lijst in het nou door dat wij... nummer? Ja, dit Is de de... Nee, dit is de dance-versie. Oh. Maar goed, weet je het leuk dat ze muziek maakt, maar het kan natuurlijk niet op tegen deze, hè? Nee, oké, okay, okay, al die handjes in de lucht. Wat leuk dat jullie er weer zijn, lieve mensen! Partijen... Wat fijn dat jullie het radiostation weer hebben met 106.9, ja. dit is CFM en we gaan even zingen met z'n allen. Lekker, lekker, lekker, lekker. Het is weer tijd die woensdagavond. la, la, boom, la, la, la, la, la pam, Je radio op 106.6. La, la, la. 6.6. Ze zijn weer even losgelaten. La, la, la, la, la, la. En wat voor kwaliteit is het dan? Kwaliteit. Kuts -kwaliteit. Net als op SBS. Dat is inderdaad kittekwaliteit. <laughs> dus die is vrij erg. Het is Steffen Stein op CNN. Je kent het nog steeds niet, nee, hè? Ik doe ik me best wel niet voor, hoor. Vijf weken. Ja, Steffen Stein ja, op CNN. Well, you bandier, je la, la, la, la. Dat je bent hier voor de Dat is denk ik de slechtste uitvoering. Ja, jij hebt hem in je eentje gemaakt, dan gaat het mis. Ja, wil, wil je eronder? Nee, nee absoluut niet. je bent meer top hè? Absoluut Maar ja, dan niet. moet je met je armen jezelf Absolut omhoog sturen. Ja, dat is allemaal heel erg top. Hè. It is Kevin the Girl. Staring at a maple leaf. In and on a mother tree. I said to myself we all lost tons.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 Slay Chariot. Chariot. Oh. Dat is als je in uh, Hey Mate in Australië met het gaan drinken... Chariot, mate. Oh nee, ja, ik, uh, nou ja, oké. Okay. Nou weet je dat voor de volgende keer. Weet je dat, we gaan hem waarschijnlijk nooit meer draaien. Nee, hey, niet. gelukkig. Dat vindt iedereen ook best wel prima. Ja. Volgens mij. Ja. Hey, het lijkt net alsof wij een beetje gewisseld zijn. Want ik was eerst die guy die had altijd een beetje, een beetje kort haar en een korte baard. Ja, ja. En jij was altijd degene met een lange baard en een petje op. Ja klopt. En we zijn eigenlijk een beetje... Ja, nu heb jij een beetje nu een baardje je... een petje. Ja, ja wacht ja, Wat is er gebeurd? Nou, mijn baard is eraf gehaald. En je haar ook? Mijn haar ook, direct. Want wat, wat was precies het idee? Moest het van je vriendin? Nee, het nee, nee, nee. Mijn vriendin wel, die vindt dat jij ja, zo mooi zo'n baard. Ja. Maar ik had veilig een bal van werk. En we waren allemaal... Uh, borrel. Ja. En we waren allemaal goed verheen. En op een gegeven moment zegt een collega van mij van, uh, ze vinden mijn baard allemaal lelijk en dan ja. maakt ze graag grappen over. Dus hij zei tegen mij van, nou, als ik jou nog eens 100 euro geef, mag ik jou, jouw baard eraf knippen? Ja. Dus ik zeg, ja, voor 100 euro, mag nee, je, al, oh ja, dus je dus hem ook wel pijn. doen. kan je, kan je, je dat hier doe ik hier heel hier neer in Maar ik dacht dat hij een grapje maakte. Dus ik zeg, nou, als jij hier 100 euro voor mij op tafel verlegt, dan mag jij mijn baard, met, voor mij pas met een mes eraf zagen. Boeit me geen fuck. En toen. Of je bijt hem eraf. Dus. En we zaten boven, zeg maar, in de bioscoop. Dus hij loopt naar beneden naar de kassa's. Hij komt weer boven met twee brieven van feiten, legt ze op tafel. Ja, en toen van het ene gebeurt het andere. En toen was het uh, heb, je er 10 heb je er 100 euro voor, Ik heb er 100 okay. En ik ben de volgende dag naar de, naar de gameshop gegaan. En ik heb Viva 16 opgehouden. <laughs> Dus ja, dat was mijn weekend een beetje. Serieus? Al met al een geslaagd weekendje dacht ik maar zo. 100 euro. 100 hele euro. En terwijl die baard, als ik nu kijk, hij is nu weer aardig aan. Ja, dus in drie weken is dat weer uh, op een nog maar je goede Maar Je hebt geen voorwaarden of zo, dat je hem kort moet houden. Nee. Gewoon, nee hij mocht nee. hem er, En hoe heeft hij hem er uiteindelijk afgehaald? Gewoon met ja, maar een, nee, met een kinderschaartje Die lag <laughs> nog in de kassa. Dus hij heeft hem. Maar mijn moeder zei, mijn moeder is die zei de volgende dag van. Uh, moet wie ik heeft het vatsoneren? Nee, nou, nee. Hij zei, zei dus van wie heeft dit gedaan? Ik zeg: Ja, Osso heet hij. Ja. En zei, hoe, hoe heeft hij. Hoe heeft hij dat gedaan dan? Ja, met een schaar, met een kinderschaatje. Ja, dat geloof ik niet. Echt? Maar het was dus heel strak en mooi afgeknipt. Hij zei, nou dan heeft die jongen gewoon hartstikke veel talent als, om, uh, om ik, maar bier te zijn. Als ik 100 euro zou betalen om iemand baard, dan zou ik het ook. Dan zou ik er gewoon een pik in knippen of zo, weet je. Ah, ja, oké. Okay. Of is dat te puberaal voor hem? Ja, ja, dat is natuurlijk <laughs> wel. Ja, weet ik niet. Dat zou denk ik meer iets voor jou zijn, inderdaad. Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, hij is er gewoon en... braaf aan. Uh... Ja, zodra ik thuis was, was had ik wel gaatjes in, gaten in en zo. Dus dat heb ik ook wel een beetje bijgewerkt. Maar, ja. uh, maar al het al was, dat was het verhaal van mijn baard. Wat een geine verhaal. Mijn baard is blijkbaar 100 euro waard. Ja, maar dat is... En wat heb je met de rest van het geld? Want FIFA is best duur, maar geen 100 euro. Eh... Uh, je een portemonnee. Niet uh, aan een goed doel zo? Eh... Uh, ja, nee. mezelf. <laughs> ja. Helpte in de winter door. Ja, Jaap, Jaap had toen bij de Gouden Kooi in zijn betoog... Zei hij van... Uh, ja, dan uh, ga ik het geld aan een goed doel doneren. Dan bleek uiteindelijk het Jaapfonds te zijn. 1 1 ik miljoen heb miljoen. ook wel zoiets... Ik, ik heb een keer... Ik, was ik klein toen heb ik... Uh, kinderpastzegels opgehaald, of statiegeldfles <laughs> zo. en, toen heb je en uiteindelijk je ik zo'n teleurstellend laag bedrag, ik dacht iets van 7, 8 euro, ik denk nou, heb ik daar dan de hele middag mijn best voor gedaan, Ze dus hebben toen er maar chips en uh, blikjes en uh, <laughs> energie van gedrukt. want dat doe je op die leeftijd. Dat, nou ja, toen was ik juist of 19. Maar zullen dat... we dan nu even het goede kind uithangen? Nee. Even het goede kind? Nee. Zeg nou gewoon even ja is leuk voor het programma. Nou, oké, okay, nee. Ja, even het, goede, even het goede kind en even het goede kind. Want dit hebben we niet gedaan vorige week. Maar ik wil nu dan Mannen even... Het De ja, ik Mannen Meegra-hit. Ja, maar ik kon niet dansen vorige week. Nee, dus nu moet maar jij dansen. Nu wel. Nee, jij ook. Ah Oh ja, anders wil jij niet. Nee. nee. En nu nog wel dit... andere Mannen Meegrit, hè? Ja, uiteraard. Oké. Okay. Maar even doen. Links naar rechts. Van links naar rechts. We van links naar rechts. En we ploppen, ploppen, ploppen, ploppen, ploppen, ploppen. Ik heb wel zitten, hoor. Als je niet echt ik. Nee, ja, dat is niet van links, maar allemaal lekker meedoen thuis, ja? dagelijkse bewerking In de auto, gewoon opstaan kan jou ook de het is de zon Zie je maar omhoog Draai je armen in het rond rond, rond rond, rond Zet je handen op je heupen Heupen, heupen Stap mij lekker op de grond Lekker op de grond Zo doe ik een kabouter dan <laughs> Ho, ho, ho oh, Nee, wow. nee en hey, wel goed doen hè? En geniet van deze groove. Nog één keertje allemaal. Oh nog niet. Let's go! Stef en Steen. Doe je handen in de omhoog en ga van links. Was een wel lekker bult toch? Die drop,, van we, we gaan van links. Als Afietie hier opgezongen had dan. A Fietschie af. remix. Oh, ja. Oké, okay, jongens, nog één keertje Handen omhoog en ga van links naar rechts Van links naar rechts En ga van links naar rechts En we kloppen oh, en we springen We het rond En het leggen op de wegen En is gazon fm Kala Henderson, here for you bij CFM. En daarvoor de nieuwste samen van uh, Hardwell en Armin van Buren. Nou, dat is toch wel een killer combinatie. Tof liedje of de hoek gaat het ook heel goed doen op het ADE over uh, anderhalve week is dat alweer. weer. Oh ja, dan ga je, ga je daarheen. Ik uh, ga naar Oliver Heldens en naar het uh, festival. Ja, we hebben je meegevraagd. Ja, ik kan er echt niks weet... over zeggen. Nee, ik zou eerst heen met, uh, met die jongens uit Emmen. Ja. Zouden we naar... Uh... Oh, dus dan denk je, dan nee, push ik jullie nee, weg. Nee, ja, nee, nee we, nee, weten dat we, waar we staan Dat was al eerder afgesproken. Ja, ja. ja het is goed En uh, we zouden in, uh, in, uh, ergens overnachten. Dat, dat kon niet. Ja. Dus, uh, nou ja, om daar naar heen te gaan. En dat feest. En een overnachting. En treinen. zo Dat is dat gewoon kan allemaal duur. Te duur. Ja. Wat we nu gaan doen. Ook wel leuk. Dat ligt in de... In de je nu naar de feest Nee, we wouden in, uh, in november of december naar uh, in in Londen is een, darts, een hele grote dartswedstrijd. Ja. En een uh, nou, allemaal Nederlandse spelers zijn natuurlijk en daar wouden we dan heen. Zeg maar een dag uh, ochtends heen en dan uh, daarheen slapen, uitgaan of uitgaan slapen in die volgorde of gewoon maar uitslapen. En dan wouden we de volgende dag weer terug. Ook vet. Dus daar is nu wel een beetje geld voor vrijgemaakt. vrijgemaakt Darten. Maar supermooi. mooi. Grote, grote is een grote ruimte met allemaal bierpullen. Oh, no, Dat is ook gezellig. Zit ik misschien nog wel liever dan in. Uh, nee, Oliver. ik ga echt liever. Naar Hoe heet die Oliver, Oliver Helden? Wel Lelden. Helden. Wel Lelden. Nou, ik kijk toch liever naar uh, de Helden. Naar Barney. Bijvoorbeeld. Met een. Floriserend uh, Hawaii-t-shirt. Ja, bijvoorbeeld. Lekker pijltjes gooien. Bijvoorbeeld. Een Beetje bier drinken. Beetje bier, nou, vooral, dat vind ik. Heel veel bier drinken. drinken. meteen hier praten om te zuipen. Downtown komt Contra, net als Steden Night. Hier is je weer uh, op is het helder. Vannacht kan het in het noordoosten nevel of mist ontstaan. Het voelt af lokaal naar 4 graden. Mog opnieuw een zon overgrote dag. Alleen op de Waddeilanden, soms een paar wolkenvelden. Het wordt opnieuw een graad of 17. Vrijdag ook zondag, maar in het noorden verloopt de ochtend grijs met mist en laaghangende bewolking. Het wordt 14 tot 16 graden. En in het zuiden wordt het iets warmer. Dankjewel, ja. Gaan We gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. Ik kan beter zeggen waar er geen file staat. Het is echt een. Ja, hoe strickelig. lang gaat het weer duren? Ja, veel te lang. God, we beperken ons aan tot vertragingen langer dan 7 minuten en op de A-wegen. De A1, Amersfoort Amsterdam, tussen naar Vesting en kelp 8 kilometer langzamer rijden in verkeer, vertraging van 11 minuten. En de A2, Noord-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Ja, acht kilometer um, of acht minuten sta je 2 kilometer stil. Dan bij de A2 Sint-Michielsgestel knooppunt Empel. Is een ongeval gebeurd bij knooppunt Empel. Kijk daaruit onbekende extra reistijd. De A2 Utrecht-Zertogenbos. Tussen Culemburg en Geldermalsen. Daar 4 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van 9 minuten. De A4 Delft-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Krimpluisplein. Daar twee kilometer langzaam bij en tot stilstaand verkeer komt door de ongeval. En daardoor te hoogte van knooppunt Prins een Verkeer richting Amsterdam volgt Den Haag-Wassenaar. En daar ook nog een afsluiting van de linkerrijsstokte hoogte van Aquaduct Ouderrijn. Dat is rond 8 uur is die weer vrij. En door datzelfde ongeval tussen knooppunt Kinsplaus bij een hoogmade, 12 kilometer stilstaand verkeer gaat je een half uur kosten. Heel veel sterkte daar in ieder geval. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Dunente en knooppunt Oude Ouderrijn. Daar 3 kilometer langzaam bereidend verkeer is elf minuten. En tussen Harmelen en Woerden daar 8 minuten. En dan uh, verder nog de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen TU Delft en knooppunt Ieperburg, 6 kilometer langzaam. Bereiden verkeer een vertraging van een kwartier. Dan de A15, Ridderkerk-Gorikum tussen Hendrik, Ido, Ambach en Papendrecht. Daar 11 minuten is 3 kilometer stilstaand verkeer. Um, Eens even kijken, wat hebben we verder nog? De A20 tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer is een vertraging van 9 minuten. De A27, Utrecht-Gorikum tussen Knopend Everdingen en Lexmond. 21 minuten is 5 kilometer stilstaand verkeer daar. En dan hebben we nog de A50 Arnhem-Ost tussen met Eewijk en Ravenstein. 4 kilometer daar. In tijd is dat niet uh, uit te drukken, want dat weten ze nog niet. Aan de A67, Eindhoven, turnout tussen Lederheide, Rondweg, N2 en de Eersel... ...daar 8 kilometer stilstaand verkeer, komt door een spoedreparatie. Voor um, lang of kortere vertragingen en vertragingen op de nw check vd.nl... ...maar het is druk, hou daar rekening mee. Hebben we nog een heleboel flitsers ook, ze denken mensen zijn stil... ...dus dan kunnen we flitsen, dat heeft zin. De A2, Utrecht en Bos tussen Waardenburg en Stalbommel, daarbij 100.4. De A6, Meidenberg, Lelystal tussen Almere, Buiten en het Haaienrestaurant... Er drugs zijn allemaal haaien eh, voor dat restaurant. Dus 66 de 66.0, de a Ik vind hem zelf ook heel grappig. Arnhem, Apeldoorn tussen Arnhem en Hoenderloo Daar gemeld um, bij 189.9. De A2 Utrecht en Bos bij knooppunt dingen Daarbij 74.6. De A4 Amsterdam Den Haag bij Afrit Sloten. Daar zijn een aantal mensen in de sloten ingereden. Bij 3.0, A73. Roermond Svenlo tussen Bezel en Belveld. En bij 29.8 de A15 Tiel, Nijmegen. Tussen tot en Ochten daarbij 138.4. En de laatste op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Ed en Oosterbeek daarbij 116.4. Hey. Erg grappig, Basti. Kun je de volgende keer niet beter een uh, slaapmuziekje onderzetten? <laughs> Wil je dat? dat we zo, uh... Nou ja, misschien een tip voor de volgende keer. Ik bedoel, het één niemand afgurt, Want Nee, 95% luistert via de stream. Dus dan kijkt sowieso niemand. Op de A5. Nee, waar ken ik dat nummer van? Rotterdam. Dit doen we altijd als we gedichten Nee, dit is van een serie. Van een film. Weet ik Volgens mij niet. is dit CSI. Is dat zo? Ik ken ja. het wel echt ja. van. Er is nu die nieuwe CSI uit. Die is gebaseerd op uh, internet. Schijnt ja, heel saai te zijn. Maar... Heel saai. Heel bruh. erg CSI. Oh! CSI. Dus oh! zijn Zet een Haley Williams. said, fuck it. The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you. Follow me. Ooh, it's too real. Chrome down mirror. I don't need a windshield. Banana seat, I can't be on two wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown. Cruising through the alley. Tiptoeing in the street like ballet. Pulled up. up. Moped to the ballet. White walls, on the wheels like mayonnaise. Dope. dope. My crew is, is ill. ill, and all we need is two. that, stick that, break her off, kick ass, snuck her in backstage. You don't need a wristband, dope. <laughs> Killing the game, about to catch a body, past the heartbeat, Dookie on the Ducati. See, Timberland, Calitz, Scott Storch, Birdman, goddamn man, everybody got Bugattis. But I'ma keep it hella 1987, head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki. I'm stunning on everybody, hella raw the wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather, I ride a line, it's pleather, but girl, we can still ride together. You don't need an Uber, you don't need a cab, fuck a bus pass. You got a moped, man. Got 1988, Mariah Carey hair. Very rare. Mom jeans on her derriere. Throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place. Throwing fish to a pub. Downtown. Downtown. Downtown. Downtown. The M, the A, C, the K. Sounded like a French pimp from back in the day. I take it to Panterae and I watch her skate. I mean, water ski, ollie, ollie, oxen free. I'm perusing down fourth and they watching me. I do a headstand and eagle lands on my seat. Well, hello. But baby, the kickstand ain't free. Now do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like I'm sassy. Going down a back street, listening to Black Street. Running around the whole town Neighbors yelling at me like you need to slow down Going 38, Dan, chill the fuck out Mow your damn lawn and sit the hell down If I only had one helmet I would give it to you, give it to you Cruising down Broadway, girl What a wonderful view, wonderful view There's layers to the shit, player Tear my suit, tear my suit Let my coattail drag But I ain't tearing my suit Tear my suit oh, Eddie, Eric Nelly en Downtown hier bij CRM. En daarvoor hoorde je Zed Haley Williams, Stay the Night. Ik, uh, die Downtown, dat, ik vind dat echt ten eerste super, super, super ja, vette plaats. Ik vind ook echt sick. Ik, hem, ik heb hem op Twitter vorige week en jij kwam meteen met die vergelijking. Dus dat vind ik heel tof. Een beetje de Bohemian Rhapsody uit deze tijd. Een beetje allemaal stijlen ja, bij elkaar gebracht. Het gaat van haak op de tak. Ja, maar het. Alsof, is, het is super cool. Uh -huh. En um, ik kwam afgelopen week het optreden... tegen wat uh, McLemore met Eric Nelly samen heeft gegeven... tijdens uh, de VM's. Uh, Video Music Awards magazine. Oh, ja, ja, ja. En uh, daar hebben ze ook echt die, dat Downtown New York hebben ze nagebouwd. En met echt super vette act. En die heb ik op onze Facebookpagina nou, gezet. Kijk eens, kijk eens aan. Facebook.com. En dan een slash Steffenstein. En yes. ja, dan ga je hem vinden. Hartstikke leuk. Moeite van het checken waard. Hey, um, ik denk dat we de moeilijkste vraag in de geschiedenis van Maurice de Jong gaan doen. Ho, ho, ho. Oh, spannend. Maurice de Jonge. Hond. Hond. Hond. Hond. de ja, en nog even de laatste shout-out naar Annabel, die al onze jingles heeft ingezongen, want die gaat er vandoor. Aankomende maandag vertrekt ze naar Australië. Ja, en dan nog even iets, want uh, Henk belde net en Henk bevestigt ja. inderdaad dat het uh, muziekje van zo'n straks van CSI is. En dus. uh, hij is echt een CSI-fan en hij had alle boxen, zei hij. Nou, dus uh, dan, dan weet je zeker dat het eigenlijk klopt. Da Dankjewel Henk. Dankjewel Henk voor de, het doorbellen. Jij kan ook doorbellen. Het nummer heb ik niet bij de hand, dus uh, is super. Als je heel even wacht, dan heb ik het nummer wel bij de hand. Want? Ja, oh, nou, daar hij komt je straks. staan. we verschijnt uh, zo'n bordje hier. Uh, ja, Studio Tolweg. Studio Tolweg, daar zitten daar wij, daar dus zit we keer langskomen, er is ruimte genoeg van yes 5730393 En als je vanuit een andere provincie dan uh, Noord-Holland belt Of vanuit een andere 023 erbij 023 Oké, okay. nou dankjewel En um, het volgende mag je alleen doormailen en doortwitteren um, Als er een brand uitbreekt en je moet kiezen Red je dan je moeder of je vriendin? Het is uh, waren vrouw op het nationaal juridisch examen in China die vraag bedoel je? De ja, ja, die, die ja. vraag is nee, onderdeel van ]heid. het uh, examen Dat aankomende Chinese advocaten En rechters afleggen Voor ze aan de slag mogen, dat meldt de BBC Wat is het correcte antwoord? De moeder Volgens China's ministerie van Justitie is het een misdaad om een romantische liefde te verkiezen boven de plicht als zoon. Of hetzelfde geldt voor vrouwen die moeten kiezen tussen vader en vriend, dat wordt dan weer niet vermeld. Ook op het internet wordt het meest gekozen voor de moeder. Meisjes zijn er overal, maar ik heb maar één moeder altijd tussen, jongeman. Een ander, ik zou zeker mijn moeder als eerste redden. Mijn moeder heeft me opgevoed. Bovendien is mijn vriendin jonger, dus die heeft meer kans om te ontsnappen. Nou. Nou, je voelt de stelling al aankomen. En het is, en het is, de, het is de zwaarste, diepste stelling Zo. die wij hier ooit Daar hebben. We hebben flink over nagedacht worden. Wie Wou jij redden? Je vriendin of je moeder? Is de vraag van vandaag. Of die A. Ah, natuurlijk mijn vriendin, dat is mijn nummer 1. Zij is degene die ik ving. rijdt niet eens. Uh, B. Ik heb echt geen idee die keuzes niet te maken. Ik wil geen van beiden kwijtraken. Optie C. Natuurlijk, mijn moeder Die heeft mij opgevoed. Zij gaf mij mijn eerste speelgoed. En optie D. Je moeder. Oh, dat is nu helemaal niet grappig. Nee, dat is nu helemaal niet. Nee. Nee. Nee, dus Leuk twist op. dat is echt, echt, echt een spectaculaire twist. reputatieve antwoord D. Zou jij gaan voor je vriendin of voor je moeder? Ja, dat kan je echt niet zeggen. Nee, dat is echt een kut. Ik ja, zou je, echt, ja, Ik hou van beide ontiegelijk veel. Mijn vriendin veel. luistert hier ook. Dus uh, ik uh, ga er. Uh, mijn moeder, volgens mij ook. Dus uh, ze luistert <laughs> allebei. Allebei. Dus nee, vind ik lastig. Ik, uh, ik zou ze gewoon allebei redden. Ja, we gaan gewoon allebei redden. Ja. Ja, maar... Ja. Oh, jij als luisteraar mag niet voor dat antwoord kiezen. Nee, dat kan niet. Ja, je kan uh, ja, op. Ja. ja. Ja, Maar dan ben je weer zo'n. Dan ben je ja, Dan ben je zo'n d 66 stemmer die het allemaal niet weet. Precies. Dus gewoon een goede keuze maken. En dan mag je hem doormeden. Stef en cfm.gmail.com Of je kunt twitteren. Stefan doe maar niet. want Dat doe ik toch nu. We, <laughs> We kijken, kijken er niet eens op. Dus je stem wordt waarschijnlijk niet eens meegedaan. Dus gewoon in de mail, Stefans Stijn Dan weet je zeker dat hij meedoet. Als Of je kan doorbellen, stijf, wat is het nummer? Uh, digitaal V. Oh nee, wacht, dat is helemaal niet het nummer. Nee, Allo, nee dat is ook niet het nummer. Uh, 037-141-88-21-41-2286. 85 Ik heb het al eerder En ik ben nog steeds gegaan. Dit is de laatste waar ik je op je ogen heb. De city is leven, de monsters uitzien. Hij is voor anderhalve week op het Amsterdam Music Festival en hij heeft zijn eigen show in de Heineken Musical. Oh, hij heeft hij goed voor elkaar en waarschijnlijk wordt hij ook nog eens nummer 1 DJ van de wereld. Ja, denk je? Ja, ja. Waarom? Omdat hij is verder weg het populairst. Hij nee. doet toffe dingen, hij heeft een goede stunt gedaan door bij Spinning weg te gaan. En hij is gewoon goed bezig. Waar hij, zit hij nu bij dan? Hij is nergens. Hij, waarom moet hij? Het is de grootste DJ van de wereld. Ah, oké, okay. ik heb er geen verstand van. Die uh, hoeft zich nergens zorgen over te maken. Dat is waar. Een van de vele hits die nog gaan volgen uit zijn koker. Geloof ik graag Break Through the Silence. Hierbij CFM Brian die wil even laten weten dat hij ons een supermooi programma vindt. En dat hij het erg leuk vond met, uh, met dat uh, dansje. Nou, dankjewel. Ja, ik uh, ken, ken Brian Blokken een beetje. Die staat echt dat is een Belg. Een hele enthousiaste. En die stond voor de computer hoor. Ja? Doe die handen in de lucht, de zwaar van links naar rechts. Dat, maar dat is toch ook wat je wil bereiken? Dat dat mensen is wat je... gaan, dansen, gaan dansen. Gek doen, wij, springen. Wij willen net als het joch willen wij mensen in beweging brengen. precies. Leggen. Zondag met Luwacht, dames en heren. Hé, hey, en dan is er nog een goede vraag. Zo meteen de uitslag van Maurice de Jonge Hond. Met de stelling: stel je voor, je moest iemand kiezen om te redden. Zou je dan je moeder of je vriendin redden? En mijn oma die vroeg zich af: en wat about oma? <laughs> nou, die redden we ook. Gewoon en een als, armpje zo erbij. Ik er ook nog van: ik zou mijn Playstation redden. <laughs> G -G be tormented by me, babe. Wonder, wonder how I do. How's the weather? Am I better, better now that there's no you? Drink tequila for me, babe. Let it hit you cold and hot. Let your feelings be revealing. That you can't forget me. Not a flower. Hierbij zie je hem. Het is een uitslag, jongen. de jongen. Hond, hond, hond, hond, de jongen. Hond, hond, hond, hond, hond. de jongen. Hond, hond, hond, hond, Nu eindelijk voor het eerst op de vierde plaats terechtgekomen. Op de stelling: Wie zou jij redden? Je vrienden op je moeder. Op de vierde plaats: Je moeder. Oh, dat is nu niet grappig. Wat slap dit zeg! Echt super slap. Wauw, wauw. Nog slapper dan de lul van jou van je vaders lul. Of van de, de lul van de, van de broer van je tante. Die is ook wel slap, heb ik gehoord. De broer van mijn tante? Ja. Welke tante? Je, je achtertante. Die ene met dat uh, rare kapsel. Oh nee, ik verwaar nu. Terechtgekomen op, op de derde plek Natuurlijk mijn vriendin Dat is mijn nummer 1 Zij is degene die ik vind Terechtgekomen op de tweede plek Natuurlijk mijn moeder Die heeft mij opgevoed Zij gaf mij mijn eerste speelgoed en oh, terechtgekomen. slappe op de, eerste ja, plaats, ja maar je oh, weet man, het toch Ik had wel wat meer verwacht van ons publiek Ja maar je moet luisteren Nou ja terechtgekomen op de eerste plaats. Ik heb echt geen idee Die keuze is niet te maken Ik wil geen van beide kwijtraken Maar wij kunnen ook niet kiezen Nee wat, wat moet je nou? Ja, we hoopten eigenlijk dat jullie zouden kiezen. Ja, we, we eigenlijk hoopten dat je... Nou ja, als je gaat kijken... Ja, of je kiest er geen van beide, dat is eerlijk. Als je, als je gaat <laughs> kijken, dat je zegt van... <laughs> Laat ze allebei lekker flikkeren, kan <laughs> mij het nou stelen. Ja, had er eigenlijk nog bij moeten. Ja. Ja, maar goed, als je, gaat, als je gaat kijken... Um, moeder is in de, in de round-up, is hij hoger gekomen dan vriendin. Dat is waar. Maar het is wel, ken de film Tourist? Tourist? Nee. Ja, dat gaat over een gezin, dat is een vakantie in de Alpen. Ja. En dan op een gegeven moment dan komt er een lawine. Ja. En dan, uh, dat gezin is dus dan in, uh, in gevaar. En dan ja. die vader, die kiest niet voor zijn gezin. Ja. Maar die rent gewoon weg. die, kiest oh, die rent niet voor helemaal gewoon weg? Ja, die rent weg. Als die lawine op hem afkomt, dan rent hij weg. Ja. En dus dat gezin achter. Maar, uh, maar ze overleven allemaal, alle vier. En dan gaan ze dus, de film gaat dus over van ja, maar dat laat maar. Dat is een kutverhaal. <laughs> ik kom niet helemaal aan woord. Zometeen wel een lawine. Ja, het is wel leuk film. Een lawine van Hitcake Beer komt eraan de wow. Friday night. En ook de nieuwe van Anouk over hoe chaos hier voor haar domineren. <totstukluken> Tot zo. Die zou uh, de vriend ja, boven de vader. vader. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.